de bewaarder van het boek. Sta op, o gelukkige vreemdeling, ge hebt uw doel bereikt. Versmachtend van de dorst en ineenkrimpend onder de schroeiende stralen van de zon, opende ik een weinig mijn ogen en bemerkte dat ik op de grond lag uitgestrekt. Over mij heen gebogen stond de donkere gestalte van een man die zacht mijn lippen met water bevochtigde en even zacht het bloed van mijn vele wonden afwies. Hij had een fors voorkomen, grove gelaatstrekken, een ruige baard en zware wenkbrauwen en een diepe, scherpe blik. Zijn leeftijd was zeer moeilijk te raden, met dat al was zijn aanraking zacht en sterkend. Met zijn hulp was ik in staat overeind te gaan zitten en met een stem die ik zelf nauwelijks kon verstaan te vragen: Waar ben ik? Op de altarpiek? En de grot? Die is achter u. En de zwarte put? Die ziet u voor u. Groot was mijn verbazing toen ik inderdaad de grot achter mij zag en de zwarte afgrond voor mij zag gapen. Ik was precies op de rand ervan en ik verzocht de man met mij in de grot te gaan, hetgeen hij bereidwillig deed. Wie heeft mij uit de put gehaald? Hij, die u naar de top heeft geleid, zal u ook uit de put hebben gebracht. Wie is die hij? Precies dezelfde hij, die mijn tong kluisterde en mij gedurende 150 jaren aan deze piek ketende. Bent u dan de gebonden abt? Dat ben ik. Maar u spreekt, en hij is stom. U hebt mijn tong losgemaakt. Ook schuwt hij het gezelschap van mensen, maar u schijnt helemaal niet bevreesd te zijn voor mij. Ik schuw alle mensen, behalve u. U hebt nooit tevoren mijn gezicht gezien. Hoe zou u dan alle mensen schuwen, behalve mij? 150 jaren heb ik gewacht op uw komst. 150 jaren lang hebben mijn zondige ogen, zonder één dag over te slaan, in alle jaargetijden en bij alle weersgesteldheden, de flanken van de helling afgezocht, of ik misschien een man zou zien die deze berg zou bestijgen en hier zou komen. Zoals u aangekomen bent, zonder staf, naakt en zonder proviand. Velen hebben getracht de helling te bestijgen, maar geen kwam ooit tot hier. Velen zijn langs andere paden gekomen, maar geen zonder staf, naakt en zonder proviand. Ik heb uw vorderingen gisteren de ganse dag gade geslagen. Ik liet u de nacht in de grot uitslapen, maar bij het eerste morgengloren kwam ik hier en vond u zonder adem. Toch was ik zeker dat ge tot leven zou komen. En zie nu, ge zijt meer levend dan ik. Gij zijt gestorven om te leven. Ik leef om te sterven. O, glorie aan zijn naam. Het is alles zoals hij het beloofde. Het is alles zoals het moet zijn. Er is in mij niet de minste twijfel dat gij de uitverkoren mens zijt. Wie? De Gezegende in wiens handen ik het heilige boek moet overdragen, opdat hij het aan de wereld bekend zal maken. Welk boek? Zijn boek. Het boek van Meerdad. Meerdad? Wie is Meerdad? Is het mogelijk dat u niet van Meerdad hebt gehoord? Hoe vreemd! Ik was volstrekt zeker dat zijn naam nu de aarde had vervuld, zoals hij tot op deze dag de grond beneden mij, de lucht rondom mij en de hemel boven mij vervult. Heilig is deze grond, o vreemdeling, want zijn voeten hebben deze betreden. Heilig is deze lucht, want zijn longen ademden haar in. Heilig is dit uitspansel, want zijn ogen doorvorsten het. En terwijl de monnik dit zeide, boog hij eerbiedig, kuste de grond driemaal en werd stil. Na een pauze zei ik, U heeft het verlangen in mij gewekt, meer te vernemen aangaande die mens, die u dat noemt. Luister dan naar mij en ik zal u vertellen wat mij geoorloofd is te vertellen. Mijn naam is Shamadam. Ik was de oudste van de ark toen een van de negen deelgenoten stierf. Nauwelijks was zijn ziel van hier vertrokken toen men mij kwam vertellen dat er een vreemdeling aan de poort was die naar mij vroeg. Ik wist dadelijk dat de voorzienigheid hem geschokt, Ik wist dadelijk dat de voorzienigheid hem gezonden had om de plaats van de gestorven deelgenoot in te nemen en had mij behoren te verheugen. Dat God nog steeds over de ark waakte, zoals hij dat sinds de dagen van onze vader Sem gedaan had. Op dat moment onderbrak ik hem om te vragen of wat door de mensen beneden verteld werd waar was, dat de ark was gebouwd door Noach's eerste zoon. Zijn antwoord kwam vlug en nadrukkelijk. Jazeker, het is precies zoals het u is verteld. En daarna vervolgde hij Ja, ik had mij behoren te verheugen, maar om redenen die ik niet vermag te overzien, rees er verzet in mijn borst. Zelfs voor ik de vreemdeling één blik had gegund, vocht mijn gehele wezen tegen hem. En ik besloot hem te weigeren waarbij ik ten volle besefte dat ik door hem af te wijzen de onschendbare overleveringen zou schenden en hem afwijzen die de vreemdeling gezonden had. Toen ik de poort opende en hem zag, een jongeling nog, van zeker niet meer dan 25 jaar, werd mijn hart als een bastion van tolken, waarmee ik hem wel had willen doorsteken. Naakt, volkomen uitgehongerd en zonder ook maar iets tot zijn bescherming, zelfs geen staf, zag hij er uitermate hulpeloos uit. Toch wekte hij, door een zeker licht dat van zijn gezicht straalde, de indruk om kwetsbaarder te zijn dan een ridder in volle wapenrusting en veel, veel ouder dan zijn jaren. Alles in mij was in opstand tegen hem. Iedere bloeddroppel in mijn aderen wenste hem te vernietigen. Vraag mij niet om een verklaring. Misschien aanschouwde zijn doordringend oog de ware toestand van mijn ziel en was ik bevreesd mijn ziel onverhuld aan iemand te tonen. Misschien ontsluierde zijn reinheid mijn vuilheid, en kwetste het mij de sluiers te verliezen die ik zo lang voor mijn vuil geweven had. Want het vuile bemint altijd zijn sluiers. Wellicht was er een overoude veten, tussen zijn gesternte en het mijne. Wie weet het, wie zal het zeggen. Hij alleen kan het vertellen. Ik zeide hem op de botste, meest medogeloze wijze dat hij niet tot de gemeenschap kon worden toegelaten en beval hem onmiddellijk weg te gaan. Maar hij bleef op zijn stuk staan en riet mij rustig aan wel te overwegen wat ik deed. Ik nam zijn raad als een belediging op en spuwde hem in het gelaat. Wederom was hij niet van zijn stuk af te brengen en gaf mij, terwijl hij langzaam het speeksel van zijn gezicht afveegde, nogmaals de raad mijn beslissing te herzien. Toen hij het speeksel van zijn gelaat veegde, had ik het gevoel of het mijne ermee besmeurd was. Ook voelde ik mij verslagen en erkende ergens diep in mij dat de strijd ongelijk was en dat hij de sterkste strijder was. Zoals alle verslagen trots wilde ook de mijne de strijd niet opgeven voor hij geheel te neerlag vertreden in het stof. Ik was bijna op het punt het verzoek van de man in te willigen, maar ik wenste hem eerst vernederd te zien. Hij werd echter in geen enkel opzicht vernederd. Plotseling vroeg hij om wat eten en kleren en mijn hoop er leefde. Met honger en koude als bondgenoten geloofde ik de strijd gewonnen te hebben. Wreed weigerde ik hem een stuk brood te geven onder het voorwensel dat het klooster van de liefdadigheid leefde en geen liefdadigheid kon bewijzen. Dat was een gruwelijke leugen, want het klooster was veel te rijk. Om voedsel en kleren aan behoeftigen te weigeren. Maar ik verlangde dat hij zou gaan smeken. Maar hij smeekte niet. Hij verlangde als een recht. Zijn wijze van vragen was als een bevel. De strijd duurde lang, maar de uitslag was geen moment onzeker. Van de aanvang af was hij de winnaar. Om mijn nederlaag te camoufleren stelde ik hem tenslotte voor als knecht in de ark te komen. Alleen maar als knecht. Dat, zo troostte ik mijzelf, zou hem verdeemoedigen. Zelfs toen besefte ik nog niet dat ik de bedelaar was en niet hij. Om mijn vernedering te bezegelen nam hij mijn voorstel zonder mopperen aan. Weinig drong het op dat moment tot mij door dat ik door hem zelfs maar als knecht toe te laten mijzelf buiten zette. Tot de laatste dag hield ik vast aan mijn waan dat ik en niet hij de Heer was van de Ark. O, oh, meer dat, meer dat! Wat hebt gij, Shamadam, aangedaan? Shamadam, wat heb je jezelf aangedaan? Twee grote tranen liepen langs Man's baard en zijn zware lichaam schokte. Mijn hart werd bewogen en ik zeide, Spreek nu alsjeblieft maar niet meer over deze man wiens gedachtenis u zo doet schreien. Shamadam antwoordde: Laat u niet in de war brengen, o gezegende boodschapper. Het is de trots van eer die de oudste deze bittere tranen doet schreien. Het is het gezag van de letter dat tanden knarst tegen het gezag van de geest. Laat het trots maar wenen. Hij weent voor het laatst. Laat het gezag maar tanden knassen. Het doet het voor het laatst. Ach, waren mijn ogen toch maar niet zo door aardse nevels gesluierd geweest toen zij hemels aangezicht voor het eerst aanschouwden. Ach, waren mijn oren maar niet zo toegesloten geweest door de wijsheid deze wereld toen zij werden aangeroepen door zijn goddelijke wijsheid ach was mijn ton maar niet bekleed geweest met de bittere zoetheden van het vlees toen zij strijd voerde tegen zijn woord dat door de geest geleid wordt groot is de oogst van het onkruid mijner waan en nog groter zal zij worden. Gedurende zeven jaren was hij als een nederige dienaar in ons midden. Zacht, waakzaam, strijdloos, onopvallend en steeds bereid aan de kleinste opdracht van wie ook der deelgenoten te voldoen. Hij ging rond alsof hij zweefde. Geen woord kwam over zijn lippen. Wij dachten dat hij een gelofte van zwijgzaamheid had afgelegd. Sommigen onze waren in het begin geneigd hem te plagen. Hij beantwoordde hun steken met een onaardse kalmte en dwong ons weldra allen zijn zwijgzaamheid te eerbiedigen. In tegenstelling tot de overige zeven deelgenoten die in zijn kalm te behagen schepten en er de rustgevende invloed van ondergingen, vond ik haar drukkend en enerverend. Ik deed dikwijls pogingen hem uit zijn evenwicht te brengen, maar altijd te vergeefs. Hij had ons als zijn naam dat opgegeven. Alleen op die naam reageerde hij. Dat was alles wat we van hem wisten. Toch ondergingen wij allen ten zeerste zijn aanwezigheid. En wel in die mate dat wij vrijwel nooit, zelfs niet over belangrijke dingen, spraken, zolang hij zich niet in zijn cel had teruggetrokken. Het waren overvloedige jaren, die zeven eerste jaren van dat. De uitgestrekte bezittingen van het klooster waren meer dan zevenvoudig toegenomen. Mijn hart werd zachter tegen hem gestemd en ik overlegde ernstig met de gemeenschap of wij hem maar niet als deelgenoot zouden toelaten daar de voorzienigheid ons niemand anders gezonden had. Juist toen gebeurde wat niemand had voorzien, wat niemand kon voorzien, en het minst van allen, deze onnozele shamadam. Mirdad ontsloot het zegel van zijn lippen en de storm werd ontbonden. Hij liet de vrije loop aan wat zijn zwijgzaamheid zo lang verborgen had gehouden en het barstte los in zulke onweerstaanbare stromen, dat alle deelgenoten in de reinigende onstuimigheid ervan gegrepen werden. Allen, behalve deze onnozele Shamadam die ze tot het laatste toe bestreed. Ik tracht het getij te keren door een beroep te doen op mijn gezag als oudste, maar de deelgenoten erkenden toen nog slechts het gezag van Meerdad. Meerdad was meester en shamadam slechts een uitgestotene. Ik nam zelfs mijn toevlucht tot list. Sommige deelgenoten trachtte ik om te kopen door hun massas zilver en goud aan te bieden. Anderen beloofde ik grote stukken vruchtbaar land. Bijna was ik geslaagd toen op een of andere geheimzinnige manier meer dat van mijn kuiperijen op de hoogte kwam en ze zonder enige inspanning teniet deed. Eenvoudig met een paar woorden. Zeer vreemd en zeer ingewikkeld was de leer die hij bracht. U zult die geheel in het boek vinden, daarover mag ik niet spreken. Maar zijn welsprekendheid deed sneeuw als pek verschijnen en pek als sneeuw. Zo doordringend en machtig was zijn woord. Wat kon ik tegenover dat wapen stellen? niets, helemaal niets, behalve het zegel van het klooster dat onder mijn berusting was. Maar zelfs dat werd nutteloos gemaakt, want onder zijn vlammende vermaningen dwongen de deelgenoten mij, mijn handtekeningen en het kloosterzegel te zetten onder elk document dat zij goed vonden mij te laten uitvoeren. Stuk voor stuk schonken zij de landerijen van het klooster weg, die in een lange reeks van jaren door de gelovigen aan het klooster waren afgestaan. Daarop begon Meerdad de deelgenoten uit te zenden, beladen met giften voor de armen en behoeftigen van alle dorpen hier in de omtrek. Op de laatste dag van de Ark, een van de beide jaarfeesten van de Ark, de andere was de dag van de wijnstok, besloot meerdat zijn dwaze handelingen met zijn deelgenoten op te dragen alles wat er nog aan bezit in het klooster aanwezig was naar buiten te brengen en het onder de mensen, die buiten verzameld waren, te verdelen. Dat alles aanschouwde ik met mijn zondige ogen en kropte ik op in mijn hart, dat op het punt stond van haat jegens Meerdad te barsten. Als haat alleen zou kunnen moorden, zou wat ziede in mijn borst duizend Meerdads hebben omgebracht maar zijn liefde was sterker dan mijn haat. Wederom was de strijd ongelijk. Wederom wilde mijn trots niet aflaten tot hij zich totaal verslagen wist en vertreden in het stof. Hij vernietigde mij zonder mij te bestrijden. Ik vocht tegen hem, maar vernietigde alleen mijzelf. Hoe dikwijls trachtte hij niet met zijn grote liefdevolle geduld mij de schellen van de ogen te nemen. Hoe dikwijls keek ik steeds weer uit naar meer en taaier schellen om er mijn ogen mee te blinderen. Hoe meer hij mij van zijn zachtheid aanbood, hoe meer ik hem met mijn haat betaalde. Wij waren twee strijders op het slagveld, Meer dat, en ik. Hij was een legioen op zichzelf. Ik streed een eenzame strijd. Had ik de hulp gehad van de andere deelgenoten, dan zou ik tenslotte overwonnen hebben. En dan zou ik zijn hart uit hem hebben gerukt. Maar mijn deelgenoten vochten met hem tegen mij de verraders. Meer dat, meer dat, ge hebt u zelf gewroken. Meer tranen, nu vergezeld van snikken en een lange pauze volgden, waarna de oudste zich nogmaals boog en driemaal de grond kuste, terwijl hij zeide, Meer dat, mijn overwinnaar, mijn heer, mijn hoop. Mijn straf en mijn beloning. Vergeef, Jamadam, zijn bitterheid. De kop van een slang bewaart zijn gif, zelfs nadat hij van het lichaam is gescheiden. Maar gelukkig kan hij niet bijten. Zie, Jamadam is nu zonder giftanden en zonder gif. Steun hem met uw liefde, opdat hij de dag mogen zien dat zijn mond zal overvloeien van honing, gelijk de uwe. Dit hebt ge hem beloofd. Heden hebt ge hem uit zijn eerste gevangenis bevrijd. Laat hem niet lang toeven in de tweede. Alsof hij de vraag die in mij oprees kon lezen, legde de oudste mij zuchtend uit wat hij met de gevangenissen waarover hij gesproken had bedoelde, maar hij deed dit met een zo zachte, gans andere stem, dat men zou zweren met een ander mens te doen te hebben. Op die dag riep hij ons allen tezamen in dezezelfde grot, waar het vaak zijn gewoonte was de zeven te onderrichten. De zon stond op het punt onder te gaan. De westenwind had een zware nevel omhoog gestuwd, die de ravijnen vulde en als een geheimzinnige sluier zich spreidde over het land van hier tot de zee. Hij reikte niet hoger dan het middengedeelte van onze berg, die er daardoor als een zeekust uitzag. Aan de westelijke horizon spreidden zich dreigende, zware wolken die de zon geheel verduisterden. De meester, die was aangedaan, maar zijn ontroering beheerste, omhelste ieder der zeven en zeide toen hij de laatste omhelste, Lang hebt ge op de hoogten geleefd. Nu moet ge tot in de diepten afdalen, tenzij ge opwaarts klimt door af te dalen, en tenzij ge het dal en de bergtop tot elkander brengt, zullen de hoogten u immer duizelig maken, en de diepte u altijd verblinden. En zich daarop tot mij wendende, keek hij mij lang en vol liefde in de ogen, en zeide, wat u betreft, Shamadam. het uur is voor u nog niet gekomen. Gij zult op deze piek mijn komst afwachten. En terwijl ge op mij wacht, zult ge de bewaker zijn van mijn boek dat in een ijzeren kist onder het altaar opgesloten ligt. Waak ervoor dat geen hand het aanraakt, zelfs niet de uwe Te juiste tijd zal ik mijn boodschappen zenden om het af te halen en het aan de wereld bekend te maken. Aan deze tekenen zult ge hem kennen. Hij zal deze bergtop langs de vuurstenen helling beklimmen. Hij zal zijn reis naar hier aanvangen geheel gekleed, voorzien van een staf en zeven broden. Maar ge zult hem voor deze grot vinden zonder staf, zonder proviand en naakt en ook zonder adem. Totdat hij komt zullen uw tong en uw lippen verzegeld zijn en zult ge alle menselijke verkeer schuwen. Alleen door hem te zien, zult ge uit de gevangenis der zwijgzaamheid bevrijd worden. Nadat ge hem het boek ter hand zult hebben gesteld, zult ge in een steen veranderd worden, welke steen de ingang tot deze grot zal bewaken, totdat ik kom. Uit deze gevangenis zal alleen ik u verlossen. Zo ge het wachten lang vindt, zal het langer gemaakt worden. Zo ge het kort vindt, zal het korter gemaakt worden. Geloof en wees geduldig, waarop hij ook mij omhelste. Daarop wende hij zich opnieuw tot de zeven, gaf hun een teken en zeide, Deelgenoten, volgt mij en hij ging hen voor de helling af, het edele hoofd rechtop, met zijn vaste blik de afstand overziende, terwijl zijn heilige voeten nauwelijks de grond raakten. Toen zij de rand van het mistkleed bereikt hadden, brak de zon door de lagere zoom van de zwarte wolk boven de zee heen en vormde een gewelfde doorgang in de lucht, doorstraald van een licht, te wonderbaar voor menselijke woorden en te verblindend voor menselijke sterfelijke ogen. En het kwam mij voor alsof de meester met de zeven van de berg waren losgemaakt en op de nevel regelrecht het gewelf binnengingen, de zon binnen. En het smartte mij, eenzaam, o oh zo gruwelijk eenzaam, te worden achtergelaten. Het was, of Shammadam, een lange dag van zware inspanning achter de rug had. Zo uitgeput en slap werd plotseling zijn voorkomen. Hij zweeg, liet zijn hoofd hangen en sloot zijn ogen terwijl zijn onregelmatige ademhaling de grote ontroering bewees waaraan hij ten prooi was. Geruime tijd bleef hij zo zitten. Terwijl ik naar een paar troostende woorden zocht, hief hij zijn hoofd op en zeide De fortuin is u zeer welgezind, vergeef een ongelukkig mens. Ik heb veel gesproken, misschien te veel. Hoe kon ik anders? Kan iemand wiens tong 150 jaren gevast heeft zijn vasten beëindigen met slechts een ja of nee? Kan een shamadam een meerdad zijn? Sta mij toe u een vraag te stellen, broeder Shamadam. Hoe vriendelijk van u mij broeder te noemen. Niemand heeft mij bij die naam genoemd sinds mijn enige broeder stierf. En dat is al vele jaren geleden. Wat, wilde u vragen? Ik ben verbaasd dat, terwijl Meerdad toch zulk een groot leraar is, de wereld niets van hem of zijn zeven deelgenoten heeft gehoord. Hoe is dat mogelijk? Misschien wacht hij zijn tijd af. Misschien onderricht hij onder een andere naam. Maar van één ding ben ik zeker, meer dat zal de wereld veranderen, zoals hij de ark veranderd heeft. Hij moet dunkt mij al lang gestorven zijn. Nee, meer dat is machtiger dan de dood. Wilt u daarmee zeggen dat hij de wereld zal vernietigen, zoals hij de ark heeft vernietigd? Nee, en nogmaals nee. Hij zal de wereld van een last bevrijden, zoals hij de ark ontlast heeft. En dan zal hij opnieuw het eeuwige licht ontsteken, dat mensen zoals ik te veel onder korenmaten van waan hebben gezet en nu jammeren over de duisternis waarin zij zijn. Hij zal in de mensen weer opbouwen wat zij in zichzelf verwoest hebben. Het boek zal spoedig in uw handen zijn. Lees het en zie het licht. Ik mag nu niet langer dralen. Wacht hier even tot ik terugkom u moet maar niet met mij meegaan. Hij stond op en ging haastig naar buiten terwijl ik geheel verbijsterd en vol ongeduld achterbleef. Ook ik stapte naar buiten maar ging niet verder dan de rand van de afgrond. Het fascinerende spel van lijnen en kleuren dat zich aan mijn ogen voordeed greep mij dermate in de ziel dat het mij een ogenblik was alsof ik oploste en in onzichtbaar kleine druppels over en in alles verspreid lag, over de zee die, kalm en met een eilpalen moerenwaas overdekt, op een afstand zichtbaar was, over de heuvelen met hun golvende lijnen, maar alle in snelle opeenvolging vanaf de kust opwaarts gaande en omhoog reizende tot de uiterste kammen van de stijlste bergpieken, over de vredige dorpen op de heuvels, omlijst door het groene kleed van de aarde, over de groenende dalen die tussen de heuvels gevleid lagen, hun dorst lesten aan het vloeibare hart der bergen, en met werkende mensen en grazend vee overdekt waren. In de bergengten en ravijnen, die levende littekens der bergen in hun strijd met de tijd. In de lichte bries, in de azuren lucht boven mij, in de askleurige aarde daar beneden. Eerst toen mijn dwalende blikken op de helling bleven rusten, keerden mijn gedachten terug tot de monnik en zijn beschamend verhaal omtrent hemzelf en meer dat en het boek. Ik was in hoge mate verwonderd over de ongeziene hand die mij ertoe gebracht had naar iets te gaan zoeken, alleen om mij naar iets anders te leiden en ik zegende deze hand in mijn hart. Kort daarop keerde de monnik terug. Hij overhandigde mij een pakje, dat gewikkeld was in een door oude dom vergeelde linnendoek, en zeide, Mijn pand is nu voortaan uw pand. Bewaar het getrouw. Nu is mijn tweede uur nabij. De poorten van mijn gevangenis gaan open om mij te ontvangen. Spoedig zullen zij zich weer sluiten om mij te omvatten. Hoe lang zullen zij gesloten blijven? Alleen meer dat, kan het zeggen. Spoedig zal Shamadam uit ieders herinnering zijn uitgewist. Hoe pijnlijk! Ach, hoe pijnlijk is het te worden uitgewist! Waarom zeg ik dat? Niets wordt ooit uitgewist uit de herinnering van meerdat. Wie eenmaal in meerdats herinnering leeft, leeft voor eeuwig. Een lang stilzwijgen volgde, waarna de oudste zijn hoofd ophief en mij met tranen omvloerste ogen aankijkend, nauw verstaanbaar fluisterend hernam. Aanstonds zult ge in de wereld beneden terugkeren. Maar ge zijt naakt en de wereld verafschuwt de naaktheid. Zelfs haar ziel wikkelt ze in lompen. Mijn kleren zijn mij niet meer van nut. Ik ga in de grot om ze uit te trekken opdat gij er uw naaktheid mee kunt bedekken. Of schoon kleren Niemand passen dan Samadam. Mogen zij geen verstrikkingen voor u blijken te zijn? Ik antwoordde niet op het voorstel dat ik echter in stille blijdschap aannam. Terwijl de oudste in de grot ging om zich te ontkleden, haalde ik het boek tevoorschijn en begon onhandig de gele bladen om te slaan. Direct werd ik geboeid door de eerste bladzijde die ik trachtte te lezen. En zozeer greep de tekst mij aan dat ik er niet mee op kon houden. Onderbewust wachtte ik op de oudste's mededeling dat hij zich had uitgekleed en dat ik mij kon gaan aankleden. Maar de minuten verstreken en hij riep mij niet. Opziende van het boek, keek ik in de grot en zag in het midden de kleren van de oudste op een hoop liggen. Maar het oudste zelf was niet te zien. Ik riep hem verschillende malen, telkens met meer verheffing van stem. Maar er kwam geen antwoord. Ik werd zeer verontrust. Er was geen andere uitgang uit de grot dan de nauwe opening waarin ik stond. De oudste was daar niet doorgegaan, daarvan was ik absoluut zeker. Was hij dan een geestverschijning? Maar ik had hem in levende lijve voor mij gezien en aangeraakt. Bovendien waren er het boek in mijn handen en de kleren in de grot. Ligt hij daar misschien onder? Ik lichte de kleren stuk voor stuk op en besefte tegelijk hoe bespottelijk dit was. Vele van zulke stapeltjes hadden de omvangrijke gedaante van de oudste niet kunnen bedekken. Was hij dan op een of andere geheimzinnige manier uit de grot geslopen en in de zwarte put gevallen? Nauwelijks flitste deze gedachte door mijn brein of ik rende naar buiten en was meteen... Als aan de grond genageld. Een paar passen buiten de ingang stond ik voor een zware rolsteen juist op de rand van de put. Die steen was daar tevoren niet. Hij leek op een ineengedoken beest maar met een kop van een opvallend menselijk voorkomen, met grove zware trekken, een brede opstaande kin, vast op ingeklemde kaken en de lippen stevig gesloten terwijl de halfgeloken ogen tuurden naar het vrije open noorden.